7 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. Net als gisteren zijn vandaag weer veel vluchten van en naar Schiphol geschrapt. Vandaag werden 173 vluchten geannuleerd, gisteren nog wat meer. Dat was nodig vanwege de harde oostenwind. Daardoor waren een groot deel van de dag maar twee start- en landingsbanen beschikbaar. Inmiddels is de wind wat gaan liggen en is een derde baan in gebruik genomen. Verder vervielen veel vluchten van en naar Groot-Brittannië, Ierland... en de oostkust van de VS, omdat het daar erg slecht weer is. De coalitiepartijen reageren positief op de EU-speech van premier Rutte. Die zei dat hij wil dat de EU zich de komende jaren inzet voor veiligheid en stabiliteit. De VVD prijst zijn pragmatische visie. D66 juicht toe dat de premier het initiatief naar zich toetrekt. De oppositie is wel kritisch. PVDH en SP vinden dat Rutte te weinig aandacht heeft voor de rechten van werknemers. In een skigebied in het zuidoosten van Frankrijk zijn zeker vier skiers omgekomen door een lawine. Een vijfde skier is gewond geraakt, een ander wordt nog vermist. De groep wintersporters en een gids werden verrast door de lawine. Dat gebeurde in de buurt van het skioort Antran, bij de Italiaanse grens ten noorden van Nice. De gids is ongedeerd, de nationaliteit van de skiers is niet bekendgemaakt. Het is het dodelijkste ongeval in de Franse bergen deze winter. De dorpen Dwarsgracht en Kalenberg in Overijssel zijn sinds vanmiddag verboden gebied voor auto's. De burgemeester van Steenwijkerland, waar de dorpen ondervallen, heeft de maatregel genomen omdat het gebied overspoeld wordt door duizenden schaatsers die parkeren hun auto overal in de buurt. Daardoor hadden de hulpdiensten grote moeite om bij een gewonde schaatser te komen. Om verder een verkeerschaos te voorkomen moeten automobilisten nu ver buiten Dwarsgracht en Kalenberg parkeren. Het weer in de zuidelijke helft van het land sneeuw, een plaatselijke gladheid. Vannacht trekt de sneeuw naar het midden van het land, maar ook morgenochtend nog wat valt. Minima vannacht rond min 5. het wordt morgen overdag min 2 graden in het noorden tot plus 6 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Wist je dat je met jouw motor kinderlevens kunt redden?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 over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. samtuniversityofphysiotherapy.nl en Radio 1 VPRO. Er zullen ups en downs zijn en geen van beide partijen zal helemaal krijgen wat ze willen. Bureau buitenland met Rick Delhaas. Dat zei premier Theresa May vanmiddag in een toespraak waarmee ze helderheid over de brexit probeerde te scheppen. Maar kregen we die helderheid ook. De tijd dringt, er zijn nog maar 13 maanden te gaan. En maandag komt het Chinese volkscongres bijeen voor haar jaarlijkse vergadering en daar worden een paar belangrijke zaken beslist. Bijvoorbeeld het opheffen van de limiet op de presidentstermijn. Tot half acht is dit bureau Buitenland. We are living through an important moment in our country's history. As we leave the European Union, we will forge a bold new positive role for ourselves in the world. And we will make Britain a country that works not for a privileged few, but for every one of us. Ja, het is de hoogste tijd dat de contouren voor de Brexit zichtbaar worden. Er zijn nog maar 13 maanden te gaan. En tot nu toe was er vooral onduidelijkheid en lagen de standpunten van de Britse regering en de Europese Unie ver uit elkaar. Vanmiddag zou premier Theresa May eindelijk helderheid verschaffen. In de studio Rem we Korteweg van Instituut Klingendaal, uh, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, wat, uh, wat uh, ging er door u heen toen u het <lacht> Theresa mee zag deze toespraak houden? Een uur en drie minuten. Ja, lange speech. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vond haar een beetje zenuwachtig overkomen. En ik weet niet precies waar dat aan, uh, aan gelegen moet hebben. Misschien was het, uh, is, ze, is ze vermoeid of misschien is de materie uh, ja, toch ook voor haar complex. Uh, of het is een lange speech waar ze, waar ze moeite mee had. Maar ik vond haar, ik vond haar zenuwachtig. Heeft ze helderheid verschaft? Uh, op, nou, laat ik het zo zeggen. Dit is de beste speech die ze tot nu toe gegeven heeft over brexit. Met name over de economische, uh, de, de toekomst van de economische relatie. Ze heeft op een aantal punten extra helderheid proberen te verschaffen. Maar ik denk niet dat dit voldoende is om de Europeanen gerust te stellen... dat uh, um, we op een, een constructief akkoord afstevenen. Ja, het was niet de grote stap voorwaarts die zo hard nodig was. Uh, ja, kijk, ja en nee... Ze, ze, de toon is heel belangrijk bij, mm. bij speeches van dit kaliber. Uh, dit en de toon was goed, de toon was rustig, de toon was geduldig. Daarnaast uh, gaf ze een blijk van een bepaalde mate van realisme en pragmatisme... wat we de afgelopen maanden niet gezien Waar hebben bleek uit het dat VK? Uit? Nou, Ze heeft dus onder andere gezegd, wat, wat, wat, wat u net ook bij de introductie zei... Um, dat uh, uh, brexit... Um, ja, aan alle beide kanten van uh, de Noordzee tot, uh, tot kosten gaat leiden. Dat niemand er echt beter uit gaat worden. Dat uh, er compromissen gezocht moeten worden. dat um, En concreet op een aantal punten heeft ze gezegd... als het gaat bijvoorbeeld over de rol van het Europees Hof van Justitie... en de Britten die vanaf het begin van de hele brexit-onderhandelingen hebben gezegd... wij willen niks meer te maken hebben met het Europees Hof van Justitie... Ja. zegt ze nu... Nou... Uh, hier en daar zullen we dat moeten accepteren. Dus een bepaalde mate van pragmatisme, ja, dat is goed. Ja, maar tegelijkertijd. Nee. Uh, strijden doet pijn, toch? Ja, nee, en dat, daar, daar kan je wel heel cynisch van worden. Uh, 21 maanden geleden uh, was het referendum en nu 21 maanden later begint het blijkbaar te dagen in Londen dat je niet zomaar alle banden door kan knippen met Brussel uh, en de Europese Unie en uh, de Europese lidstaten en de markt zonder dat dat tot problemen of kosten of economische consequenties leidt. Dus dat pragmatisme dat is er, maar uh, zoals de Britten zo mooi zeggen, it's long overdue. Ja, um, aan wie was deze boodschap gericht? Voor wie was deze speech bedoeld? Ik denk dat er een paar publieken waren waar dit voor, waar dit voor bedoeld was. Aan de ene kant was het bedoeld om te signaleren aan. Uh, de, uh, ja, haar, de, de, de tegenpartij, dus aan Michel Barnier, aan de Europese Unie, aan de Europese lidstaten, dat ze serieus is als het gaat over het proberen vorm te geven van die toekomstige economische relatie. Maar evengoed is belangrijk dat zij haar eigen achterban meekrijgt. En um, Wat we in de speech zagen is dat er heel veel aandacht besteed werd toch aan het uitleggen hoe handel werkt met de Europese Unie en welke compromissen er gezocht zullen moeten worden. En dat is toch ook wel gericht op, op die brexiteers. Op die, die harde, conservatieve uh, rechtervleugel. Die niets liever wil dan eigenlijk heel ideologisch... Um, zomaar de banden doorknippen met, uh, met Europa. En daarvan zegt ze nu... ja daar moeten we toch misschien wat, uh, wat pragmatischer in staan. Tegelijkertijd concludeert ze nogmaals... Um, dat de, het Verenigd Koninkrijk uit de douane-Unie... en uit de interne markt gaat stappen. Dus ook daar komt ze wel weer de brexiteers tegemoet. En zegt wees gerust, aan die rode lijnen hou ik vast. Maar dat is tegelijkertijd de spagaat die ze wederom maakt... en waardoor er nog steeds weer vragen blijven... over de onderhandelingspositie van de Britten. Ze maakt geen keuze echt. Ja, een van de grootste hobbels is Noord-Ierland, de positie. Er moet een zachte grens blijven. Dat was eigenlijk de conclusie in december... Is daar nou duidelijk hoe, dat, hoe we dat voor elkaar krijgen? Want ze wil ook, reageerde ze woedend uh, woensdag... Uh, geen harde grens in de Noord-Ierse Zee. Ja, Zee. Het korte antwoord is nee, daar is geen duidelijkheid op. En dit, de, de Noord-Ierse kwestie of de Ierse kwestie... die zal um, een, een factor blijven... tot uh, de einde van de rit van de brexit-onderhandelingen. Want, ik zie Want niet, het is niet oplosbaar. Het is niet oplosbaar. Die technische tenzij, grens. Ja, dus tenzij uh, uh, Theresa May besluit... Dat uh, de Britten wel in de douaneunie blijven. Wat ze wederom vandaag gezegd heeft dat ze niet wil. Dat willen ze niet. Dan. Nee zal je hoe dan ook te maken hebben met een soort grens... tussen Noord-Ierland en Ierland om de goederen te controleren... dat de tarieven worden geheven, dat de regelgeving wordt gerespecteerd. Dat is een manier waarop handel tegenwoordig gewoon gedreven wordt. Um, daarom is de Europese Unie ook zo'n mooi initiatief... omdat het al die barrières en al die checks en die regels weg, uh, wegneemt... Um, en het alternatief, wat nu voorgesteld wordt door de Europese Unie, waar zoveel over te doen was deze week, is dat de Europese Unie zegt: van ja, een alternatief is dat Noord-Ierland uh, qua regelgeving en qua douane in de Europese Unie blijft. Ja, nou daar is ook uh, en, woedend en, op gerezen. Precies, daarvan dus, is gezegd: ja. van ja, dat uh, uh, uh, over mijn lijk. Ja. Um, en het alternatief, wat Theresa May nu vandaag op tafel legt en dat is volledig onduidelijk hoe dat moet gaan werken... is een systeem van technologische oplossingen... met slimme sensoren of uh, uh, uh, wederzijdse checks. Dat is ook een en, beetje en afgeschoten is, door de Europese Commissie. Dat is Commissie. bij voorbaat eigenlijk al afgeschoten. Ja. Um, nou, heeft Theresa May het niet makkelijk? Zeker ook met de coalitiepartner. Is Europa niet een beetje hard voor haar? Nou, dat is wel een zorgpunt... Want de afgelopen maanden zien we telkens dat de rode lijnen die Theresa May gesteld heeft, dat ze daar uh, compromissen op heeft moeten maken. En die rode lijnen, eerlijk gezegd, die waren een beetje. Um, ja, die, die, die, die waren ook niet. Terecht, die waren, die waren niet slim. Dus het is logisch dat ze daar compromissen op heeft moeten maken. Maar het beeld wat nu lijkt te ontstaan... zeker in de Britse media en onder Britse politici... is dat de Britten telkens een stapje richting de Europese Unie doen. En de Europese Unie doet maar beperkt een stapje richting, uh, uh, richting Londen. Ja. En dat gaat op een gegeven moment de dynamiek wel bepalen. Want hoe ver kan de Europese Unie het VK nog duwen... Ja. Totdat er een moment komt dat zelfs de Risme elastiek ja, knapt. Het elastiek knapt. En dat zegt ja. ze nu ook in deze speech. Beide kanten zullen, uh, uh, zullen water bij de wijn moeten doen. Moeten we er iets van vinden of niet? dat Europa zo hard in de onderhandelingen staat? Of is dit ook het gevolg van uh, ja, het referendum... en de campagne die daarover gevoerd is? Namelijk dit wat er nu allemaal uh, verteld nee. wordt... dat dat nooit in de campagne een rol heeft gespeeld. Ja, er is die, er is die politieke emotie, als het ware... met betrekking tot de, tot de referendumcampagne. Maar iets belangrijkers speelt ook nog. En dat is vanuit de Europese Unie geredeneerd. Uh -huh. Kan het niet zo zijn dat er een, uh, straks een, een, een land is... wat geen Europees lid is, ja. dat... Uh, ...even goede of misschien zelfs betere regelingen heeft... ...als het gaat over verdeling van de lusten en de lasten en de verantwoordelijkheden... ...en de, uh, en, en, en, en de gunsten, uh, dan een Europese Unie lidstaat. Dus de Europese Unie is altijd een afweging tussen kosten en baten. Ja. En wat Theresa May toch weer probeert te doen in deze speech... ...is vooral de baten te maximaliseren en eigenlijk... die kosten achterwege te laten. Dus er zit een dus, heel logisch Dus de dynamiek. Europese Unie doet helemaal niet zo gek. Uh, die proberen... Uh, Theresa May nog steeds... in dat realisme te dwingen, ja, als ik u zo en, hoor. Ja, en dat denk ik. Dat denk ik ook dat dat met name de insteek was... afgelopen woensdag met, uh, met dat... conceptakkoord om de Brit te... dwingen om realistisch te zijn... over die Ierse grens. Um, maar... Uh, wat we net constateren, dat elastiek dat kan knappen. Ja, Daar maar de Europese punt. Unie kan de, de onderhandelingen nooit afbreken. Die moeten doorgaan. Ja, die gaan ook door. En ja. die gaan. Die gaan uh... De Britten kunnen wel uh, bedanken. Ja. En dan krijgen we een harde brexit. Ja, en dat is dan ook alweer politiek uh, het gevaar. Dat als de, uh, de perceptie uh, gaat uh, de, over, de overhand gaat krijgen... dat uh, de Britten met hun rug tegen de muur staan... Mm. dat de schuld gewoon aan de Europese Unie gegeven gaat worden. Terwijl de Europese Unie doet wat logisch is... binnen het juridisch en politieke kader van hoe de Europese Unie werkt. Heeft Theresa May met deze speech ook willen overleven, politiek gezien? Nou ja, het is in ieder geval een, een, een poging om... Vooral de eenheid binnen haar partij te bewaken, wat cruciaal is voor haar eigen. Want die positie. is ook zeer verdeeld. Hè? Het ja, ligt niet alleen maar aan die kleine coalitiepartner nee, uit Noord-Ierland. Nee, die, die partij die is, uh, die is nagenoeg dwars door midden ge, ge, gezaagd. Uh, gezaagd. Ja. Uh, en dat zie je voor een deel ook terug in het, uh, het kabinet wat ze, waar ze leiding aan geeft. Mm -hmm. En eerlijk gezegd, het feit dat het kabinet nog steeds verenigd is om het even heel cynisch te formuleren, is een teken... dat de echt harde keuzes nog niet gevallen zijn. Ja, uh, er zijn nog dertien maanden, zoals ik eerder ja, zei. Ja, korter. Hè? korter. korter uh, tot, tot oktober hebben we de tijd. Dan moeten we een akkoord is, liggen. Is een harde brexit geen deal nog haalbaar? Of moeten we gaan denken aan een hele kostbare kwestie? Nou ja, kijk, wat Theresa May nu voorstelt... Uit de douane-unie, uit de interne markt is een harde brexit. Waar we ons voor zorgen moeten maken is of we überhaupt tot een akkoord gaan komen. Ja. Dus met alle problemen die we constateren in de onderhandelingen rond Ierland... De, rond de, het Europees Hof van Justitie... zijn wij in staat met elkaar, dus de Europeanen en de Britten... om in de zes maanden die resteert, om tot een, tot een vergelijk te komen. Uh, en dat we niet straks een chaotische brexit-scenario krijgen... dat de Britten van de ene op de andere dag uit de Europese Unie storten. Hartelijk dank Rem Korteweg van Instituut Klingendaal. Graag gedaan. Hallo, ma'am. Hallo, salamat malam. Bellen met de wereld. Hallo, please check and try again. Ja, en hij gaat over in Schotland. Aan de kust bij Schotland duikt fotograaf Jane Ann Jill Christ... om beelden te maken van de vervuilde oceaan. In haar foto-expositie Above, Below, Bejoined... verheft ze de plastic tasjes, flesjes en andere troep tot kunst. U kunt een selectie hiervan zien op onze website. Of kijk nu mee op de webcam. Collega Cindy Huigen belde met Jill Christ... en vroeg haar wat ze met haar werk hoopte te bereiken. I have been diving for about 15 years and you know as as the years have progressed there's definitely more pollution within the water and the environments that we are diving in. Ik duik al zo'n 15 jaar aan de kust van Schotland en in die tijd heb ik de oceaan zien veranderen in een vuilnisbelt. Het is vreselijk om afval in zo'n natuurlijke omgeving te vinden. Het hoort er niet thuis. De mens gaat in de natuur met zijn consumptiegedrag ons afval heeft zo'n verwoestend effect op de planten en dieren die onder water leven. De zeeën en oceanen zijn de longen van de wereld en het is aan ons om ze te beschermen. Met mijn expositie hoop ik bewustwording te creëren. Waarom maakt u mooie kunst van iets dat lelijk is? Keer op keer wordt ons verteld dat we de aarde vervuilen, maar die boodschap komt niet meer over. Ik wil andere mensen laten zien dat we de oceaan structureel gebruiken om afval te verbergen. Mijn expositie is een combinatie van werkelijkheid en surrealisme. In mijn foto's probeer ik de voorwerpen te manipuleren om er iets compleet nieuws van te maken. Als je er naar kijkt, vraag je je af wat het is. Ik wil dat mensen eerst door mijn werk geïnspireerd raken... en zich pas laten realiseren dat het gemaakt is van afval. En wat voor reacties heeft u al op de expositie gekregen? Well, I've had a lot of Ik heb heel veel positieve reacties gehad. Mensen die erdoor geïnspireerd zijn geraakt... en meer letten op hoeveel plastic ze per dag gebruiken. Als ze allemaal kritisch zijn op ons verbruik, dan kunnen we echt verandering brengen aan de wereld. We we Ja, u hoorde een bijdrage van collega Cindy Huigen in gesprek met Jane Ann Jill Christ. Jortusje bureau. Foreign Desk. Bureau Internationaal. Bureau Buitenland. China maakt zich op voor het belangrijkste politieke evenement van het jaar. Maandag begint de vergadering van het volkscongres... met bijna 3000 gedelegeerden. Sweels grootste volksvergadering. Zeker is dat Xi Jinping. Officieel wordt herbenoemd tot president. En er wordt ook gestemd over het opheffen van de limiet dat hij aan kan blijven. De gast is Frank Pieke, China-deskundige van de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Hartelijk welkom. Uh, ja, wat is het belangrijkste dat er staat te gebeuren eigenlijk uh, tijdens dat volkscongres? Nou, Er zijn heel veel dingen die uh, er staan te gebeuren. U heeft een van de dingen al genoemd. Namelijk inderdaad het uh, opheffen van de limiet van twee termijnen... voor de Chinese president en voor de premier trouwens ook. Uh, dat is nu natuurlijk wel een fait accompli... maar dat is uh, toch een hele belangrijke uh, stap... Uh, Daarnaast worden er allerlei mensen benoemd uh, in het Chinese zeg maar kabinet, State Council in het Engels. Um, en dat uh, is een uh, belangrijke zaak nu, omdat het volgt, het volksrecht volgt op het partijcongres van. Waarbij de partijtop helemaal vernieuwd is. Dus nu moeten al die mensen die in oktober zijn benoemd op partijposities, in het Politbureau bijvoorbeeld, die moeten nu ook een groot aantal ervan, posities krijgen binnen het staatsapparaat. Dus het is best wel een. Binnen het kabinet dus? Binnen het kabinet, ook daaronder of daarboven bijvoorbeeld vicepremier. Uh, dus dat zijn best wel belangrijke, nou beslissingen zijn, het al, die zijn al genomen natuurlijk... maar in ieder geval dat zijn belangrijke zaken. Uh, dat maakt dit volkscongres veel belangrijker uh, dan een normaal volkscongres... dat niet onmiddellijk volgt op een uh, partijcongres. Ja, Wat kunnen we uit die reshuffle van mannetjes en vrouwen uh, aflezen... Nou, daar kunnen we nog niks van aflezen, want we weten nog niet... wat er gaat gebeuren natuurlijk. Ja. Maar uh, wat waarschijnlijk is, is dat uh, Xi Jinping, de uh, president... en ook de partijleider, wat ten laatste is eigenlijk veel belangrijker... Ja. Um, dat hij uh, dit uh, gaat gebruiken om nog meer dan uh, voorheen uh, zijn personen op die posities neer te zetten die hij wil. Zijn vertrouwelingen. Zijn vertrouwelingen, maar ook de mensen die uh, hem geholpen hebben of mensen die bepaalde uh, vaardigheden hebben of achtergronden hebben waarvan hij denkt dat ze nuttig zijn. Hoef niet altijd vriendjes te zijn natuurlijk. Ja. En wat wil hij daarmee? Want dat koppel je natuurlijk toch eigenlijk meteen aan het afschaffen van die, uh, uh, die limiet, aan die twee presidentstermijnen, die eigenlijk al uh, ja, sinds vrijwel het begin uh, geweest is. Mm -hmm. wat, wat, wat moeten we daaruit afleiden? Er is veel kritiek op geweest ook. Hè? Er is veel kritiek op geweest, ook vanuit uh, de Communistische Partij zelf. Oh. Uh, en dat is op zich uh, best wel uh, belangrijk, dat die kritiek er is. Niet dat dat enig verschil maakt, maar het is toch goed dat er een een duidelijk geluid is van een aantal mensen... niet hele senioren mensen, maar wel toch redelijk belangrijke mensen... dat dit niet echt uh, heel erg goed valt. Um, maar dat is ook waarschijnlijk de reden dat Xi Jinping het nu doet... omdat hij net uit dat partijcongres komt in oktober... en dus uh, in een, een ongelooflijk sterke positie staat. Dus dit is eigenlijk het moment om het te doen. Ja, hij denkt, uh, nog niet dat iedereen is wakker... iedereen zit, te, zit op te letten, dus ik doe het meteen. Nou, op letten, maar het is smeden als het heet is. Oh mijn, ja, mijn, mijn <laughs> ik het ook noemen, ja. Mijn prestige is zo groot... Uh, en ik, ik, heb, ik heb zoveel dingen kunnen bereiken... en het, het steun van uh, in het, volk, het partij was zo groot... dat we het even uh, maar door gaan pakken. Ja, uh, sommigen zeggen... ja, hij probeert wel erg veel macht naar zich toe te trekken. Ja, dat is ook zo, maar uh, één ding... Dat ik uh, altijd zeg hierover. Uh, en dat ga ik dus weer zeggen. Ja. Is dat uh, Xi Jinping niet uh, een dictator aan het worden is. Althans, zo ziet het er dat nu uit. Dat heb ik ook nog niet gezegd. Hè? Nee, nee, nee, maar nee. dat wordt vaak gesuggereerd. Mm -hmm. Ook in China zelf. Ja. Dat hij een dictator wordt. En dat hij gaat lijken op Mao Zedong. Ja. Uh, dat is niet zo. Omdat uh, zijn belangrijkste uh, politieke agendapunt is en blijft. Dat is dus al... Het geval eigenlijk sinds voordat hij in 2012 aan de macht kwam, is het versterken van de partij als organisatie. En het versterken van de partij als leidende kracht binnen de Chinese overheid, binnen de Chinese maatschappij. Dus wat hij wil, is dat de partij onder zijn leiding uiteraard nog meer beter in het zadel zit, nog meer kan leiden, ja. nog uh, sterker is. U zegt, u benadrukt de partij, maar hij heeft natuurlijk wel zijn tegenstanders allemaal uitgeschakeld in de partij, uh, die zijn verdwenen. Dus hij zit met, met ja, zijn vertrouwelingen. Zeker. Dus, dus zeker. het gaat niet alleen over de partij, volgens mij. Uh, natuurlijk niet. Um, maar in, zijn, uh, in de manier waarop hij het verwoord, blijft hij voortdurend benadrukken dat het gaat om de partij. Een partijleiding uh, van ja, de Maar je moet niet altijd geloven wat iemand zegt. Je nou, moet ook naar zijn daden kijken, uh, natuurlijk. Als je kijkt naar wat hij zegt. En als je dat vergelijkt met Moudse toen, dan is er een wereld van verschil. Zeker, ja. En Moutse toen beschouwde zichzelf als. Uh... Ik heb Moutse toen nog niet genoemd. Hè? Dat, nee, nee, nee. dat doet u steeds. Dat, dat ja, is ja. prima. Maar. Um... Uh, het is niet dat Xi Jinping's eigen ideeën de goudstandaard zijn. Die zijn weliswaar natuurlijk nu ook uh, onderdeel van de orthodoxie geworden. Ja. Maar uh, het is nog steeds de partij waar het om gaat. Dan wil ik niet zeggen dat op een gegeven moment... Di dit niet steeds meer dictatoriale trekjes kan krijgen. Ja, dat is een beetje de vrees. Hè? En dat is de vrees. Ja. Dat is de vrees die ik ook heb. Maar het is nu zeker nog te vroeg ja. om dat te zeggen. Ook omdat de partij als organisatie... Uh, veel sterker is dan het eigenlijk ooit is geweest, ondanks het feit dat er veel zuiveringen zijn geweest, is het geen uh, uh, schoothondje nog. Nee, ja, dus is het een heel op, divers spel op, op de sociale media uh, in China, de Chinese so sociale media werd kritiek onmiddellijk verwijderd, las ik in de New York Times. Uiteraard, ja, maar ja. dat heeft op zich niks te maken met de partij. Dat gaat meer in de brede om in de maatschappij. En ja. inderdaad, dat zijn de kleine dictatoriale trekjes die die begint te ontwikkelen. Hè. Dus de censuur op het internet dat wordt vaak genoemd, censuur op, op, op de media, censuur en, en, en beperking van advocaten. Dat zijn allemaal dingen die uh, de laatste jaren steeds sterker zijn geworden. En die, uh, wat mij betreft, uh, a. niet nodig zijn. Er is geen enkele objectieve reden te bedenken om dit te doen. En b. die kunnen uiteindelijk leiden tot een steeds meer dictatoriale het uh, systeem of ja. situatie. Er zeiden ook mensen, het is eigenlijk toch een beetje het afwijken... van een, het sociale contract tussen het Chinese volk en de partij. Uh, namelijk dat de partij ja, zich aan de regels zal houden... die mm -hmm. twee termijnen, uh, voor economische groei zal zorgen... en dat er niet al te veel uh, sociale onrust zal zijn. Ja, nou, um, wat... op al die punten doet de partij wat ze wil... behalve op dat punt van die... Uh, meer dan uh, twee termijnen voor Xi Jinping en voor de premier. Hè? Dus niet alleen Xi Jinping zelf. <tie> um, op de andere terreinen doet uh, de partij en de partijleiding... juist precies wat ze Beloofd heeft, omdat ze zegt: een van de belangrijkste dingen die ze bijvoorbeeld doet. is uh, het aanpakken van uh, corruptie, uiteraard. maar ook het aanpakken van de staatsschuld. Op, van, ook van lagere overheden. Steeds sterker economisch en openbaar financieel management. dat wordt heel erg versterkt. Uh, uh, milieuverontreiniging wordt onverkort en heel sterk aangepakt. Uh, er wordt uh, ingezet op een steeds grotere, sterkere openbare sector. En dus openbare diensten die aangeboden worden. Kortom. Uh, Wat is de belangrijkste reden dat deze twee termijnen wordt, wordt, wordt losgelaten, volgens u? Um, ik denk dat Xi Jinping denkt dat hij het niet redt om al die dingen die hij wil uh, door te voeren, om die in die termijn van in totaal tien jaar door te voeren. Maar er zit natuurlijk een ander element aan. Dat heb je altijd met politici. Of ze nou in een democratisch systeem zitten of in een dictatoriaal of een autoritair oh. systeem. Ze kunnen nooit opstappen. Want ze vinden allemaal dat ze net het beste weten. Bovendien Zeker. hebben ze zoveel vijanden gemaakt dat het ook heel lastig is om op te stappen. Ja. En een ander argument is dat uh, Xi uh, zegt van ja, um, dit is het momentum dat Amerika een beetje zwak is en ik moet de Chinese wereldmacht projecteren en dat verder kunnen uitbouwen, ja, nou, dat is helemaal waar, um, en uh, dat is eigenlijk een beetje een onverwacht uh, geschenk. Uh, van uh, Donald dat, dat Donald Trump te zitten, ja, ja. ja. ja. Um, dat was niet gepland, uh, letterlijk niet gepland. Want China had zich ook niet voorbereid uh, op deze mogelijkheid. En uh, wat ze eigenlijk nu doen wereldwijd, uh, loopt voor op hun plannen zeker vier of vijf jaar, zou ik zeggen. Uh, dus, ze moeten ook duidelijk improviseren en duidelijk nieuwe dingen ontwikkelen... waar ze nog niet helemaal aan toe zijn. Dat hele idee van het one belt, one road. Ja. Dat, dat uitgerolder wordt uitgerold op een veel snellere en radicalere manier... dan oorsprong van waren En elke dag wordt het sneller en radicaler en groter. Dat is een kwestie van improvisatie, heel erg duidelijk. Omdat er nu de mogelijkheid is om dat te doen. Het is ook zo natuurlijk dat Xi Jinping hierin... eigenlijk onverkort scoort bij zowel de partij als de overheid als de Chinese bevolking in den brede. Ja, dat is eigenlijk iets waar je uh, geen fout in kan maken. China's kracht internationaal, China's prestige... het feit dat Amerika en China nu op één niveau met elkaar praten... dat ja. gaat erin als godswoord in oudeling. ouderling. Ja, wat zullen we daar in de, de komende jaren van zien... Uh, dat, dat hele project versneld wordt: One Road, One Belt. Dat eigenlijk een enorm ja, uitrollen van de Chinese economie is. Ja, over en, en ook dominantie. Hè? En dominantie. Zeker. En, maar wat, wat, wat kunnen we nog iets verwachten? Nou, ik verwacht ten eerste dat. dat, dat ja, ja, u zegt, u breekt me maar af wanneer ik het niet ja, meer mag. mag. <laughs> ik denk dat het heel interessant om te zien wat er nu gaat gebeuren in Washington. Er wordt nu, wordt nu over onderhandeld over de dingen die. de, de handelsbeperkingen die Trump heeft afgekondigd. Uh -huh. die de onderhandeling is interessant te zien, want ze zetten daar een hele belangrijke man naartoe. Meneer Liu Ge, de nieuwe economische tsaar in China. Dat is een belangrijke persoon en een nieuwe belangrijke persoon die heel prominent is. En het is heel interessant te zien hoe hij Trump gaat aanpakken in die onderhandelingen. Voor de rest zal je zien dat China zich steeds prominenter gaat profileren in allerlei internationale organisaties. Meer internationale organisaties zelf gaat opzetten. Ook in internationale crisis misschien? Nou, dat is... Of dat doet zullen ze dat China, terughoudend ik, blijven doen? Als, kijk, als ik Xi Jinping was, zou ik bijvoorbeeld heel ver afblijven van het Midden-Oosten. Ja, van Syrië. Uh, maar de verleiding is toch steeds groter om daar toch een beetje in te gaan wurmen. Uh, dat lijkt me heel erg slecht. Uh, maar op andere terreinen denk ik dat China heel erg uh, stevig wordt. Heel interessant is om te zien hoe China met India omgaat. Goed, hartelijk dank Frank Pieke, China deskundige van de Universiteit Leiden. Ja, en maandag begint dus dat uh, Volkscongres. Um, tot zover bureau buitenland. Straks langs de lijnen en omstreken, met daarin veel aandacht voor het WK indoor atletiek in Birmingham. Maar nu eerst het nieuws. Met meegens. U rijdt rustig over de weg. Handen nonchalant aan het stuur. Als er ineens een vrouw.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 de oppositie is teleurgesteld in de speech van premier Rutte over de toekomst van Europa. De PvdA en de SP vinden dat hij te weinig aandacht had voor de rechten van werknemers. Volgens GroenLinks draait de EU bij Rutte om eigen belang en geld verdienen. En de PVV noemt de speech hypocriet. De coalitiepartijen zijn wel positief over de toespraak. De Britse premier May wil dat de EU en Groot-Brittannië speciale toegang houden tot elkaars markten. In Londen zei ze dat ze dat wil regelen met een aangepaste douane-overeenkomst. Verder bleef ze vaag. Ze wilde grenzen zo open mogelijk houden, zei ze. En ook over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland was ze niet duidelijk. In een skigebied in het zuidoosten van Frankrijk zijn zeker vier skiers omgekomen door een lawine. Een vijfde skier is gewond geraakt en een ander wordt nog vermist. Hun gids bleef ongedeerd. Net als gisteren zijn vandaag weer veel vluchten van en naar Schiphol geschrapt. Dat was nodig vanwege de harde oostenwind. Daardoor waren een groot deel van de dag maar twee start- en landingsbanen beschikbaar. En verder vervielen veel vluchten van en naar Groot-Brittannië, Ierland... en de oostkust van de Verenigde Staten vanwege het barre weer daar. ANWB Verkeersinformatie. De A12 van Utrecht naar Den Haag is dicht tussen het knoppend Prins Klausplein en het Malieveld. Er hangen ijspegels aan een viaduct. en die zijn ze nu aan het verwijderen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Herman Wechter. Goedenavond. Zo, dat is vroeg. Ja, een extra lange uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. Dat heeft alles te maken met atletiek en het baanwielrennen op topniveau. Twee belangrijke vragen voor vanavond. Wordt het de avond van Daphne Schippers in Birmingham? En pakt baanwielrenster Kirsten Wild een wereldtitel in Apeldoorn? Ja, en in de kou van Kerkrade neemt Rodi Zee het zometeen op tegen Heracles. Vanaf 9 uur het nieuws voor met Tom Elias, Meili Vos en Tom Klein. En wilt u alles zien? Wilt u bewegende beelden van dat wat er allemaal in de studio plaatsvindt dan kunt u surfen naar mporadio1.nl en kijkt u daar naar de webcam. Sebastiaan Timmerman bij de WK Baanwielrennen in Apeldoorn. De avond is goed begonnen voor de Nederlandse ploeg, toch? Want uh, we hebben zilver inderdaad. Oh, nu trouwens een hele, hele zware en massale valpartij... bij het uh, derde onderdeel van de Vierkamp. Dat is de afvalrace. En daar ligt echt een vijf, zestal vrouwen... plotseling onder in de baan op het grijze gedeelte. De EHBO's komen de baan weer uh, opgerend. En de coaches ook. Denk dat dit onderdeel op dit moment even wordt stilgelegd. Wordt gecanceld. Kirsten Wild trouwens niet betrokken bij deze valpartij. Het gebeurde net achter Wild. Wat heet het? Het is echt de renster achter Kirsten Wild. Het is de Britse, Oei. geloof ik, die keihard onderuit gaat. Wat is het nog Britse... vandaag met die valpartij, Nou Sebastian. ja, ik wilde inderdaad meteen al refereren aan eerder vandaag... toen het ook al misging bij het eerste onderdeel van dit uh, omnium. Waarbij een uh, valpartij was, er bleef iets achter op de baan. Die valpartij, die gebeurde... Ja, het was zeg maar zonder erg zoals de Belgen het noemden. Die had weinig slachtoffers. Maar er bleef iets liggen op de baan. En vervolgens was het de, uh, het UCI jurylid uit Amerika. Die altijd aan de rand van de baan staat om de boel daar in goede banen te leiden. Die de baan opliep omdat uh, waarschijnlijk het rugnummer van een van de renners van de baan af te rapen. En bij het aflopen van de baan niet zag dat er een achterblijfster aankwam uit Hongkong. En die knalde vol op dat jurylid. Het jurylid heeft uh, nou ja, wel een half uur lang onderaan de baan gelegen. Is daar verzorgd en is uiteindelijk wel even bij bewustzijn geweest. Maar lag toch ook weer redelijk stil op de brancard toen hij is vervoerd naar het ziekenhuis. In eerste instantie per ambulance, later zelfs is hij uh, uh, overgedragen aan de trauma-helikopter... is vervoerd naar het ziekenhuis in Zwolle... en wij wachten nog altijd op nieuws daar vandaan wat uh, de toestand is van dat Amerikaanse jurylid. Maar de dag begon zo dus al met een hele zware valpartij... bij het eerste onderdeel van uh, het Omnium voor Vrouwen. Nou, de meeste dames zitten weer op de fiets... Al zit uh, Valente, de Amerikaanse. En dat is al een van de kanshebsters. Uh, ja, nee, die zit ook weer terug op de fiets. Maar die lag erbij. Net als de Britse, trouwens. En dat is Eleanor Barker. Die stapt nu weer op. En die staat na uh, twee onderdelen. Op de tweede plaats in het algemeen klassement. Achter Kirsten Wild. Dus wat dat betreft. Uh, uh, is dat. Ja, hopelijk voor Barker dat ze door kan. Overigens wordt de wedstrijd nu helemaal stilgelegd. Dit derde onderdeel. En dan kan ik terugkeren naar ja, na het antwoord op de vraag. Ja waarmee jullie naar mij toe kwamen, namelijk dat de avond uh, ja. mooi begon met goed nieuws voor Jan Willem van Schip met name, want die pakte het zilver op de puntenkoers bij de mannen achter de ongenaakbare Cameron Mayer uit Australië. Die wordt voor de vijfde keer in zijn loopbaan wereldkampioen op dit onderdeel. 2009, 2010, 2012, 2017 en dus nu 2018. Nou ben je wel met rechterbeste. Maar Van Schip deed het prima. Eerstejaars prof. Net dit jaar prof geworden bij Roompot, Oranje Peloton. Reed de laatste twee ronden voluit op kop van het peloton. Niemand kon er weer overheen. En daardoor wordt hij met 52 punten tweede achter Maier. En dat had de Nederlandse baanploeg wel even nodig. Want de middagsessie verliep teleurstellend. En allebei al in de achtste finales uitgeschakeld van het sprinttoernooi. Dat was echt een hele bittere pil, een diepe teleurstelling. En Dion Beukenboom kwam niet door de kwalificaties heen... op de individuele achtervolging. Maar één medaille dus nu al binnen. En Wild ligt op uh, medaillekoers... Maar moeten ze dadelijk wel opnieuw beginnen aan de afvalrace. Want de wedstrijd na die zware volpartij is even afgeschoten. Goed, uh, grote verrassing dus. Jan, film uh, van Schip. Verrast dus met die zilveren medaille, de puntenkoers. 160 rondjes, in totaal 40 ki kilometer. En onder een paar ronden wordt er dan gesprint om de punten. Nou, van Schip was dus de één na beste na de Australiër Cameron Meijer. Hancock die ving hem zojuist op. Zo kan je al praten. Nee, niet echt. Oh man. Scheppen uh, en Wim zeiden nog: Je moet uh, in het begin een beetje gedoseerd. Maar uh, het was wel redelijk uh, iets te hard. Maar ja, het voelde wel goed. Dus ik dacht, uh, ja, nu rijden we er gewoon omheen. Maar uh, toen had ik wel een beetje veel uh, uitgegeven. Ja, daarna was het gewoon wel een beetje harken. En die uh, camera, mij ja, is nog niks aan te doen. Maar die, uh, ja, dat komt wel. Maar het was een koers, er gebeurde van alles natuurlijk. Het viel op geen moment stil. Nee, helaas niet. Waar haalde je die power nog vandaan, die kracht nog vandaan voor die laatste inspanning? Kijk, je moet altijd... Uh... Nu mag ik het uitleggen, hè? nu ben ik tweede geworden. Je moet gewoon altijd dat sprintje doen. Als je met je maat rijdt, toch voor het bordje sprint gaan. Ook een bordje geklopt, maakt niet uit. En... Uh... Daarvoor word ik gewoon wakker, weet je wel. Gaan we trainen met de baanslectie, doen we dat warming-upje achter de Danny. Ja, en die andere de gasten denken altijd, nou, oh, laat een sprintje maar zitten. Maar ik doe hem altijd. En uh, ja, daar droom je gewoon van. Gewoon eruit rammen, steady houden en dan uh, versnellen. Ja, en dan voel je ook dat publiek. Waar heel veel dank voor. Ja. Maar ik uh, ben wel moe. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar je, wel een, je mag straks een prachtige zilveren medaille gaan ophalen op een WK, joh. Ja, dat is wel mooi. Al het al een beetje in? Nee. Ja, ik ga even... even losfietsen. En uh, niks doen. En dan... Uh, morgen het Omnium fietsen. En eh... Uh, dan hebben we het er nog wel een keer over. Gefeliciteerd. <laughs> Dankjewel. <laughs> Wat een mooi verhaal. Hij heeft echt geen idee, hè? Nee. Prachtig, ja. ja zeker. We gaan naar Birmingham voor het WK in door atletiek eh, en die houtkamp. Wij moeten het natuurlijk over Daphne Schippers hebben... maar eerst even de 60 meter horde. Die is net afgelopen, denk ik. Ja, daar wil ik het ook heel graag over hebben hoor. Want het is een uh, mooi verhaal voor Nederland. Want twee deelnemers, Eefje Boons en Nadine Visser. De series, het is in, ja, het maar de series, maar toch, je moet er doorheen zien te komen. En inderdaad, ja hoor, uit Deventer komt ze. Eefje Boons. Eerste echte grote toernooi, 23 jaar, loopt 8-16, wordt ermee vierde... In haar serie. Maar dat maakt niet uit. Want de beste vier per serie gaan door naar de halve finale. En datzelfde geldt voor Nadine Visser. 23 jaar uit Horen. Zij loopt 8-0-1. Wordt daarmee derde in haar serie. Een groot talent is dat ook hoor. Allebei zijn talenten. Maar Nadine Visser ook meerkampster. Is heel goed op te hoorden. Dan blijkt wel 8-0-1. Gaat ook naar de halve finale. Twee Nederlandse in de halve finale 60 meter hoorden. Morgen om 5 over 7. En wie weet krijgen we nog meer mooie momenten vanavond. Met Madia Gafour. Die gaat lopen om 10 over half 10 in de halve finale van de 400 meter. En Sivan Hassan, gisteren zilver. Op de 3 kilometer, 3000 meter. Loopt de halve finale van de 1500 meter. Waar ze regerend wereldkampioen is. En dat is tegen 9 uur. Maar inderdaad, we kijken wel heel ...heel erg uit naar eh, over een minuut of nou, wat is het? Negen eh, Daphne Schippers in de eerste halve finale van de 60 meter bij de vrouwen. Ja, de, vra de vraag is natuurlijk... Uh, uh, ...gaat het een grote avond worden voor Daphne? Ja, dat uh, durf ik amper te zeggen... ...want ze heeft een hele zware halve finale... Uh, ...om maar een paar mensen op te noemen waar ze tegen moet lopen. Jelene Thompson, haar grote plaaggeest mag je wel zeggen, kweller... Uh, Olympisch kampioen op de 100 en 200 uh, outdoor. Uh, die loopt in baan 6 naast Daphne. Maar we hebben ook de regerend Europees kampioen op de 60 meter. Asjef Philip, uh, Muriel Ahuré, uh, heeft ook uh, ooit 6'99 gelopen. Daphne 7'0'0 op dit mooie onderdeel. Muriel Ahuré en ze moet bij de eerst, eerste twee komen. En eventueel de twee tijdsnelste nog. Maar het gaat hard door, let maar op. En dit is wel het onderdeel van Nelly Koolman. Want die is twee keer wereldkampioen geworden op dit onderdeel. In 1987 en in 1989. En er is er maar eentje die, die een drie keer heeft gedaan. Gail Dievers, ja. Verenigde Staten. We gaan straks even bellen hè, met Nelly Koolman? Leuk. Ja, zeker. Um, goed, dat uh, pas straks. Eerst de uh, Rolling Stones. En start me up. Oh nee, we gingen even ja, naar uh, even... Daphne Schippers. Ja, even doorpraten over Daphne Schipper? Ja, want Daft, bij het we wereldkampioenschap indoor is zij natuurlijk echt het visitekaartje weer voor de Nederlandse Atletiek. Wereldkampioen op de 200 meter in de open lucht. Zij doet uh, vanavond uh, in Birmingham dus een gooi naar het goud op de 60 meter. Maar de vraag, die hoorden we net al een beetje opgeworpen worden door Andy. Is ze wel goed genoeg? Vorige week liep ze in Glasgow bij haar laatste test tegen een pijnlijke nederlaag op. Volgens Van Hoorn probeerde te ontdekken hoe de sprinster ervoor staat. Schippers, ligt achterop, ligt ver achterop, te ver achterop. Ze moet komen. Barbara Pierre, de laatste meter van Schippers, en goed zilver. Twee jaar geleden in Portland veroverde Daphne Schippers op de korte afstand een zilveren medaille. Het was de bekroning van een indoorseizoen dat volgde op haar eerste wereldtitel. Dit keer hebben we opnieuw te maken met een indoorseizoen dat volgt op zo'n wereldkampioenschap. Maar volgens Schippers is het nu toch wel anders. Ik denk dat ik veel relaxter ben en ik heb nu ook veel. Ja, ik zit er ook een beetje anders in van, weet je, ik wil gewoon die finale halen en die finale kan alles gebeuren. Ik ben wat relaxter en ja, ik zie wel wat er gebeurt. Want winnen wil ik toch altijd. Hoe uitzicht dat? Ja, misschien dat ik gewoon in totaal wat relaxter ben. Dus ook met dingetjes omgaan en met trainingen. Ik ja, kan misschien wat meer ontspannen. En, en minder van ik moet nu dit, ik moet nu dat, ik moet nu daarheen. Ik, moet nu... ik had altijd het gevoel dat ik dingen moesten. En nu kan ik veel meer genieten van dingen omdat ik daarvoor iets meer tijd voor heb. Ook de indeling van het indoorseizoen ziet er dit keer heel anders uit. Ik heb gewoon een goede winter gedraaid voor, voor gewoon het hele jaar. En ervoor gezorgd dat... Uh, ja, dat ik goed voorbereid ben om gewoon straks het outdoorseizoen vooral te lopen. En dan nu gewoon met een paar goede tussendoelen door een paar wedstrijdjes te doen. Dat is ook de reden waarom ik niet heel veel wedstrijden doe. Want dan, ja, dan kost het me te veel tijd. Daphne Schippers en haar team planden een handjevol wedstrijden dit seizoen. Maar in Gent ging het mis met een valse start. En vorige week in Glasgow werd ze verslagen door haar belangrijkste concurrenten. Toch schrok de technisch directeur van de Atletiek Unie, Ad Roskam, daar niet van. Nee, nou goed, eerst kijk je natuurlijk wel even van... hoe komt het precies dat die tijd wel erg ver afwijkt... van wat ze de weken daarvoor loopt. Maar uh, ja, wat ik al zei, dat wordt dan herleid naar het, uh, het baantype... waar wel meer atleten dan problemen mee hebben. Dan moet je net een beetje liggen. En dat, uh, de wedstrijden van de weken daarvoor hebben wel zoveel vertrouwen gegeven... dat je uh, ja, toch wel met goede moed hier naartoe gaat... en uh, strijdbaar bent, zeg maar. Vanmorgen verscheen Daphne Schippers aan de start in de derde serie... Skippers een redelijke start. De jonge Chinese athlete Liang away en running wild. Karina Horns abnegue to get back into this. Might have just got the third spot. Skippers came through for the win. 720. Na een redelijke start plaatste Dafne zich ogenschijnlijk eenvoudig voor de halve finales. En de afloop was er tevredenheid en wat opluchting. Gewoon een lekkere race voor nu en op naar de volgende. Vorige week in Glasgow viel het erg tegen. Wat neem je dan mee uit zo'n race? Ik probeer hem vooral te vergeten en op naar de volgende te gaan. Uh, vandaag is een nieuwe dag. Ik voel me anders, ik voel me beter. En ik heb gewoon zin om te gaan racen. En, uh, ik ben een toernooiloopster, dus uh, op naar gewoon mooie tijden en zien wat er gebeurt. Ja, hoe zijn de omstandigheden? Want je klaagt al over de kou. Ja, het is overal heel koud. Ze willen heel graag dat ze onze kleren al heel lang van tevoren aan doen. Alleen dan moet ze het hele stuk lopen, terwijl het is buiten gewoon minst over graden. En dus betekent dat het onder het stadion ook niet heel warm is. Wat zijn je verwachtingen voor de halve finale? Uh, ik ga gewoon voor, uh, voor, de, voor, de, voor door te gaan naar de finale. Dat is maar een gedoe. Met vergelijking tot Glasgow vorige week, is dit een opluchting dan? Ja, zeker. Dit is een lekker begin. Samen met Sivan Hassan is Schippers een van de uithangborden... van de Nederlandse atletiek. Maar dat betekent niet dat de atletiekunie hogere verwachtingen heeft. Er wordt natuurlijk meer op haar gelet. Maar zie je, een atleet is bezig met zijn eigen prestatie en zijn eigen doelen. Dus, uh, en, en dat is elke andere atleet ook... Um, ja, en iedere topatleet heeft ook een keer een slechtere wedstrijd. Dus daar ga je niet van tevoren druk om maken, omdat er zoveel media aandacht is. De deskundigen op de Engelse televisie waren positief gestemd over de Nederlandse kansen op de sprint vanavond. She looks very relaxed at the end. She switches down very early, indeed. So, to be rewarded at that time of 7.19 means that she's in decent shape. She certainly got a meter. En als het voor Daphne vanavond allemaal positief uitpakt... kan het toernooi in Birmingham al na anderhalve dag... voor de Nederlandse ploeg geslaagd zijn. Ja, nee, het, het is sowieso altijd prettig als je met een medaille thuiskomt. Dat is zonder meer zo, uh, ook publicitair. Maar uiteindelijk kijk ik natuurlijk in mijn functie naar alle acht deelnemers... en ja, per deelnemer of ze hier goed presteren. Maar op zich, uh, ja, de kop is eraf met een zilveren medaille wat dat betreft. Dus dat is gewoon prettig. Bijdrage van Floris van Hoorn. En uh, straks over enkele minuten de halve finale op de 60 meter. Daphne Schippers. Ja, en uh, mogelijk is Schippers vanavond dus de opvolger van Nelly Koeman. Ze pakte eind jaren 80 twee keer de wereldtitel op de 60 meter sprint. De eerste was in 1987 in Indianapolis. Dames, gaan klaar. Daar gaat Nelly Koman. Ze ligt er twee en een halve meter voor. Nu moet ze zien die voort van vast te houden. Nelly Koman gaat ze dat winnen? Gaat ze dat winnen? Het wordt een close finish. En Nelly Koman wint of... In baan vijf Angela wint. Het is Nelly Koman of Angela Isojenko. Maar het werd dus Nelly Koman. Dag Nelly, goedenavond. Goedenavond. <laughs> hoe was het? <laughs> Zie je te was dit? Hoe, hoe vond je het om weer te horen? Ja, het was uh, ja, hartstikke leuk, maar ik wist dat ik gewonnen had. En de je... schillen niet. Oh, oh echt waar? Dat, dat voel je? Ja, dat voel je. Dat voel je als Wa je gewonnen hebt. Ja, want het ja. Ver, dan voel je dus vierduizendste. Ja. Ja. 2000 ste zelf. 2000 was het zelfs? Ja, 2000 was Oh, oh oké. Okay. Ja. Eh, vind je het leuk om uh, Schippers even te, te, te volgen? Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk geen televisie. Nee, maar dan luister je toch naar de radio. Blijf even hangen. Dan gaan we naar ja, die houtkant en dan maak, maak je de race mee. Oké, okay, dank je. Ja, Blijf hangen, hè. Niet weg ja hoor. Ja, tot zo. Andy. Ja, ik zei al, dit is een uh, zware halve finale. De dames worden nu voorgesteld, 60 meter in uh, Birmingham. Waar de tribunes niet helemaal vol zitten. Het is noodweer buiten, echt noodweer. Weer vanmiddag enorme sneeuw, uh, pak sneeuw gevallen. En heel veel wind. En dus was het uh, voor heel veel mensen moeilijk om hier naartoe te komen. Vanochtend weinig mensen. Omdat uh, de schoolkinderen die vanuit de school met bussen hier naartoe zouden komen... niet konden komen uh, vanwege het weer. En de scholen allemaal dicht waren. Dus dat zegt wel iets. Daarom zei Daphne ook over de koude hier. Maar wij gaan kijken naar Sja Phillips onder andere. Dat is een van de uh, grote concurrenten voor Dafne Schippers die nu wordt voorgesteld. Daphne, wat is het. Uh, toch een uh, groot talent, zei uh, wereldkampioen op de 200 meter. Twee keer maar liefst. Zilver op de 60 meter in de, uh, op de WK in 2016, twee jaar geleden. En het nationaal en persoonlijk record van 7-0-0. Maar die 7-0-0 staat ook op naam van Nelly Coman. In Parijs, geweldige tijd toen. Uh, in baan 1 loopt Ayla Del Ponte uit Zürich, uh, Zwitserland. Ja. Uh, 21 jaar. Kelly en Baptiste, 31 jaar. Had in 2011 al brons op de WK, outdoor 100 meter. Ahoree in baan 3. Philip baan 4. Schippers baan 5. 6, Elaine Thompson, Jamaica. Olympisch kampioenen, 100 en 200 meter. Liang uit China, 20 jaar Aziatisch indoor Loopt in baan 7. En Javienne Oliver, een hele snelle Amerikaanse snelste tijd dit jaar gelopen. Op de 60 meter met 7, 0, 2. Loopt in baan 8. En dat zijn uh, de acht deelnemers. De eerste twee plus twee tijdsnelsten gaan door. Drie halve finales. Dus je moet gewoon één of twee zijn. Om zeker te zijn van de finale later vanavond... om. Acht minuten over half elf. Ze zitten er klaar voor. De ranke lichamen gaan langzaam omhoog. De vingers achter de lijn en daar zijn ze weg. En Daphne is niet heel super weg, maar komt nu opzetten. Daar komt Daphne Schippers opzetten, maar wordt zij nog of twee? Nee, nee, ze wordt, ik denk, derde. En dan moet ze dus gaan wachten of haar tijd goed genoeg is. De winnende tijd is 7-0-2. Die is van Aoude. En... Ja, die is wel blij. Maar het is afwachten. Ja, Muriel Aure wordt bijgesteld eh, tot 7-0-1. De snelste tijd dit jaar gelopen op de 60 eh, meter. Maar we gaan even afwachten wat de tijd van Dafne wordt. Ileen Thompson tweede in 7-0-7. En Dafne derde in 7-0-9. al, de twee tijd snelste van de overigen gaan ook door naar de finale. Aure en Thompson zijn zeker. Dafne Schippers zit in de wachtkamer. Nou, dan zit jij ook in de wachtkamer, Nelly Koolman. Potje, dook dookje mokie, man. Je kijkt eigenlijk niet. Nee. Um, wa, maar wa, ik heb wel een hoog ho hartslag nu, hoor. Ja, werkt dat zo? Oh, verschrikkelijk, zeg. Ik loop te zweten hier. Echt waar? Net als in 1989. Die pakken we er ook nog even bij, hè? In, ja. in Budapest. Die anderen hebben we al gehoord. Ja. Nu 1989. Luister ja. mij dames zitten met de handen voor de start. Ze gaan nu omhoog. Klaar? En de start van Coma is prima. En ze struikelen er bijna weer. Omdat er zoveel kaart van die bovenbenen komt. Dat ze bijna onderuit gaat. Maar ze ligt al voor. En ze het ze ligt er wel voor. En ze winst. En Coma loopt 7-0-4. En dezelfde tijd als voorjaar. Tijdens het Europees kampioenschap. En ze flikt het weer. Ja, je luistert dus. Maar je kijkt, je kijkt niet, niet meer. Maar heb je nee, daar een ik, reden voor dan? Ik uh, Ja, wat ik al zei. Ik word heel nerveus van. Me hm. Echt me. Mijn hart zit gewoon in mijn keel. Gewoon. Ik word er gewoon nerveus van. Het is... Uh, ja, ik kan het niet beschrijven. Het lijkt, het lijkt wel of ik het weer opnieuw aan het beleven ben. De spanning en, uh, en alles eromheen. Dat zegt ook wel iets over hoe ontzettend veel spanning... er op die wedstrijden voor jou zelf gezeten heeft. Hè? Hoeveel, ja. hoeveel ja, toch ook stress daar, daarbij komt kijken. Ja, ik was uh, gewoon een paar dagen van tevoren was ik ziek. 39 graden koorts, kokhalzen, niet kunnen eten. En uh, ja, je moet het toch wel doen. En dat is met Daphne ook zo. Het, het, is, niet, het is niet makkelijk. En het is. mensen zeggen, het, het is maar de 60 meter. Maar ja. alles moet perfect zijn. En alles. hoe ziet dat er dan uit, een perfecte 60 meter? De start moet goed zijn. Van, eigenlijk vanaf begin tot het einde moet alles goed zijn. Ja, dus elk, elk klein onderdeel wat net niet helemaal goed is, ja, daar kan je dus niet voor oorloven op 60 meter nou, dat is kort. Precies, dat heeft me bijna mijn wereldkampioenschap de eerste keer gekost, omdat ik na 30 meter een, een, een struikeltje had. Hm. Een struikeltje had en uh, niet, uh, geen perfecte race had. Nee. Die, die, die, uh, die race in, uh, even kijken, in 1986 had je Nederlands kampioenschap volgens mij, had je een Nederlands record volgens mij. Ja. Uh, toen, dat was zeven rond. Het is uh, zelf. Mm. En Schippers in 2017 ook zeven rond. Ik bedoel, je bent net zo snel als Daphne Schippers. Dan denk ik, hoe is het mogelijk dat, dat, dat er zo... Schippers is net zo snel als ik. Ja, dat, dat, ja precies. <laughs> dat, dat is een goede formulering. Dat is een hele goede formulering. Ja. Um, um, wat ik bedoel te zeggen is dat er in die jaren... dus weinig ontwikkeling heeft gezeten in, uh, in die afstand. Of, of kan dat ook niet op zo'n korte afstand? Nou, op zo'n afstand is het zo moeilijk om een, een honderste vanzelf af te krijgen. Ja, ja. Uh, en het heeft ook, ja, waar uh, ja, heeft het eigenlijk mee te maken? Het moet gewoon perfect zijn. En ik denk dat heel veel mensen ook niet pieken op een indoor-wedstrijd. Uh, indoor anders denken, ja, het is toch maar een 60 meter. Maar ja, een 60 meter, hè? is niet zomaar de 60 meter. De 60 meter is toch specialisme. Ja. Ja. Je zegt inderdaad, alles moet perfect zijn. Ja. Uh, Daphne Schippers uh, uh, liep net 7-0-9. Haar record mm -hmm. 7-0-0. Ja, wat, wat, wat maakt dat dan? Wat, is dat dan net een, een, een stap niet goed? Een niet mindere minder start? Of... Ja, de start was al niet goed. Mm. De start was al niet goed. En als je start al niet goed is, dan kan je het schudden. Uh, dat heb je ook heel vaak gezien. Een, een, een Carl Lewis was een hele goede sprinter uh, outdoor. Maar zijn start was niet optimaal. En als je zo moeilijk op gang komt... voordat je A zegt, is het al afgelopen. Ja, het is net te, dus korte, het start... is eigenlijk net te kort. 60 beter dan. Het is niet te kort. Het is... Een explosie die je niet kan uitleggen, want na een 60 meter sprint... dat heb ik dan gehad na kampioenschap, doet echt alles pijn. Zelfs mijn, uh, mijn, uh, mijn haar uh, van mijn hoofd deed het zoveel pijn, zoveel explosie gaat er vanaf. af. Ja. Nelle, nog even iets anders. Uh, ik heb begrepen dat je niet naar de finale gaat kijken, klopt dat? Nee. Of, als ze die haalt. Ja, is, ze gaat het halen. Je, ga, ga je ook niet luisteren? Ik bedoel, waarom? Nee, waarom? nee. nee. Ja, ik kan, ja, ik kan het niet uitleggen. Ik kijk na, naar geen enkele sport eigenlijk. Ja. Ik, zal, ik zal een stom voorbeeld geven als ik naar het voetbalwedstrijd ga... of iets met uh, gehandicapten doe, als ik, waar ik ambassadeur van ben... en ik zie uh, mijn mensen van uh, de gehandicapten sport lopen of, uh, of iets doen... Ik lijk wel een een of andere gek... die op en neer aan het lopen is, aan het juichen is. Ja, ja. Ja, dan, dan komt er iets los in jou. En dan komt ja. het beest los in jou. Ja, het ja. beest komt los. Ja, je kan je precies zeggen. Ja, het beest komt los in mij en dat wil ik graag. En het liefst doe ik uh, mensen uh, naar voren. En... Ik loop mee, ik, ik schok mee, ik doe voor alles mee. Ja. Mijn man wordt af en toe gek van me en, en mijn dochter ook overigens. Zeg tot slot nog even, je bent, uh, je, je bent bijzonder sociaal, sociaal, heb ik me uh, doen laten vertellen. Want volgens mij ja. heb je vandaag voor de hele buurt gekookt. Klopt Pl ja. dat verhaal? Ja, dat klopt. Wat heb, je, wat heb je gekookt en waarom voor de hele buurt? Nou, ik heb, um, uh, ik heb wat mensen die uh, terminaal zijn. Uh, en ik vind uh, dat. dat uh, de vrouw des huizes uh, een beetje vrijheid moet hebben... en uh, kunnen relaxen om voor haar gezin te zorgen. Dus waarom zou ik niet voor ze kunnen koken? En toen dacht ik, oh ja, ik bel die even op. Uh, die uh, kan ik ook een potje voor maken. Dus... Ja. En nu komt er een vriend eten en daar heb ik ook iets voor gemaakt. Nou, kijk aan. Goed, euh, nou, morgenochtend even op teletext kijken. En uh, die houtkamp houdt ons op Radio 1 op de hoogte ook van de andere ik tijden. Hoop dat, ik hoop Dankjewel. Dat ik de finale haal. Dankjewel. Ik ook. Dankjewel, Dankjewel, dat we even gesproken hebben. Nelly Koolman, we gaan uh, naar Apeldoorn, hè? Nee. Ja, WK-baanwuren in uh, Apeldoorn. Sebastian Timmerman, uh, Kirsten Wild is ondertussen weer aan het rijden op de afvalwedstrijd. Elke twee ronden valt de laatste dame af in de wedstrijd. Dat is in dit geval de Italiaanse Elisa Balsamo. En dan blijven er nog maar twee over. De Amerikaanse Jennifer Valenti. En u hoort het gejuich op de achtergrond wellicht. Kirsten Wild is de andere dame en die leidt al in het algemeen klassement naar twee onderdelen. De nummer drie, of de nummer twee in het klassement na twee onderdelen ligt er al lang uit. Ellen Barker. En misschien gaat Wild nu wel winnen. Ze rijdt nog altijd op de kop van Lente uit Amerika in tweede positie beeld zet aan aan de overzijde. tussen is volle bak vandaag in Apeldoorn. Er zitten 4.500 mensen en die zien beeld hier dit de derde onderdeel winnen. Ja, doet ze keurig. Ze pakt er allemaal 40 punten bij. Voor het algemeen klassement. Waar ze al met 72 punten aan de leiding ging. Komt dus nu op 112 punten. En dat is een heerlijke uitgangspositie. Voor het slotonderdeel later vanavond. De puntenkoers. En er is nog van alles mogelijk. Want er zijn elke 10 ronden: 5, 3, 2 en 1 punten te verdienen. Laatste sprint met dubbele punten: 20 punten voor een ronde voorsprong. Kortom, dat klassement kan nog helemaal op zijn kop gezet worden. Maar Kirsten wilt met 112 punten: 12 punten te voorsprongen op Balsamo met nog één onderdeel te gaan... is onderweg naar hun medaille... en misschien wel de wereldtitel op de vierkant op het Rondwil. Ja, en dan nog even weer Andy Houtkamp naar het WK indoor atletiek... waar de volgende ronde van de finale van de 60 meter gelopen is. Ja, de tweede halve finale is gelopen. Winnares Marie-José Talou, 7-0-8. Die tijden zijn belangrijk, want de Schippers weer derde met 7-0-9... in haar eerste halve finale en is nog steeds de snelste, zeg maar, verliezer. Goed zo. Dus dat ziet er goed uit. Zometeen uh, meer natuurlijk, want we zijn er nog tot 11 uur... met zometeen vanaf half 9 het uh, nieuwsforum. En straks vanaf 8 uur Rode SC tegen de Vraag tot zo. NPO Radio 1.